Vorige week presteerde Krijk goed in Japan, waar ze de halve finale bereikte, toen geblesseerd moest afhaken. Aranska Rugs staat 82e op de wereldranglijst. Bij de mannen is Robin Haas de best geplaatste Nederlander met de 45ste plaats. Het weer, veel zon, het wordt een graad of 9. Dit was het. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staan er nog files op de A12 Arnhem richting Utrecht bij Maarsbergen 2 kilometer. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Zoetermeer en Den Haag 7 kilometer. Heeft te maken met een aanrijding. Bij Voorburg is de Rechte reis ook dicht. A27 Almere Utrecht bij Beeldhoven 3 kilometer. En op de A28 Zwolle Utrecht bij de Alvind 8 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 We zagen Sinterklaas en de zwarte Pieter langslopen? Ja, ik zit nou te binnen. <laughs> Daar nou, nou zijn ze binnen. Ze zijn binnen, de Zangpieten zijn de, binnen. De Goedemiddag, zangpieten. Goedemiddag, Goedemiddag. Welkom bij CFM. Ja. Hoe is het met jullie? Goed. Ja, goed hoor. Alles goed? Ja. ja. Ik heb begrepen dat jullie de Zang en de Zingpiet zijn. Ja. Dus ik zou zeggen, barst maar los. Ja. Oké. Okay. Sinterklaas wil dansen, dansen heel de dag. Dansen met Jullie hebben het hartstikke druk, hè? Ja. ja. ja jullie doen het van hot naar her, van links naar rechts. En waar gaat de reis nou weer naartoe? Uh, geen idee. Geen idee? We verrassing? We. Geen idee, verrassing. Grof, we gaan eerst naar oma voor Roy. Oh, eerst naar de oma van Roy. Oh, daar oh, moet hij eerst nog heen. Oké, daar hebben we terug naar de krocht. Hè? Ja, want ja, daar staan vanavond om 7 uur. 7 ja. uur? Ja. Niet om 5 uur? De voorstelling. Nee, ja. oh, 7, 7, ja. 7 uur. 7 uur. Begin. Even kijken. Oh, wacht even. In de krant staat namelijk 5 uur. Hoe laat ja, gaan jullie uur beginnen? Ik uur was verkeerd gedrukt. Oh, Oké. Okay. Ja, 7 uur is het. Vanaf 7 uur, nou, uur is de de het. Dat jullie even langskomen. Ja, dan nee. hebben we die mensen allemaal ja. om 5 uur daarvoor de deur gestaan. Zijn er nog kaarten te krijgen trouwens? Ja, voor de avond wel. Goed, dus gewoon aan de kassa bij de krocht. Ja, om 7 uur. Ja, Oké, okay. nou, ik zou zeggen, Later. goede reis en hartstikke ja, leuk dat jullie even naar CFM zijn gekomen. Ja, dankjewel. Okay, ja, je We dan hebben de pepernoot nu op de grond liggen. We doen het hier. Hier, dan kunnen wij dat tot, tot 8 uur in de pepernoot gaan zitten opraken. Ja, Ja, ik ben het. Woe. Heel veel plezier, doei. Goed. Nou dan, dan maar. wat kunnen die Pieter goed zingen, hè, Albertje? Ja, nou, Helemaal, zeg, Vond je die plaat niet goed of zo die, die opstond? Nee, maar ik dacht, die moesten, moesten we niet in Sinterklaas liggen. Nee, oh, nee joh! Nou ja, dan nee nou ben ik natuurlijk helemaal, nee van de nou ben ik helemaal van de leg af. Maar Wat was het ook alweer. Dan uh, James, oh, Brown. Ja, James ja. Brown. Zoek jij ah, mij toch? Jee, jee, jee. jee, ah, jee, jee, jee. jee, jee. Tjom, Welkom trouwens bij het derde uur van Salford ja. uh, op zaterdag. Klopt, <laughs> klopt. We zijn er weer. En straks, natuurlijk, om uh, um, kwart voor vijf, uh, het gedicht van de week. Het en, uh, gedicht van de een prachtig week. Prachtig gedicht gekregen deze keer. Vertel even wat. Dus, over dat uh, gericht. Ja, nee, dat is. Uh, ja, zonder koffers heet het. Zonder koffers? Ja. Nou goed, ik zou zeggen. Waar zijn, wat hebben we nog meer? Veel sportnieuws. Want uh, er wordt dan weliswaar niet gevoetbald. Maar her en der in de landen. worden de nodige sportevenementen verspeeld. En daar hebben we natuurlijk ook nog nieuws over. En ik zou zeggen. Uh, we gaan maar een eindje fietsen. Oké, okay, ja, 9 miljoen bijs En uh, van de week op Radio 2 hebben ze uitgezocht. of het er inderdaad 9 miljoen zijn in Beijing. Nou, vast wel. Ja, het zijn er nog wel meer. Het zijn er veel meer over. Alles fietsen er niet rond, dus waar zijn ze gebleven? In de sloot, je weet het maar uit, natuurlijk. Ik ga even pepernoten, uh, pepernoten is, is goed, draai ondertussen Katie Melua voor je. bicycles in But I know straight Het was uh, ABC op de Zalvoorts Radio met Be Near Me. Nou. Krijgen we net uh, de eindstand van uh, Salford 4, want die hebben vandaag wel uh, 4 gespeeld. Oké. Okay. Maar uh, met 0-1 verloren, helaas, van de Terrasvogels. Hoe kom je op die naam Terrasvogels. Terrasvogels, ja. Die, ik verzin het niet. <laughs> jongen jong. Maar uh, goed, oké. Okay, dus die hebben uh, helaas ook verloren? Helaas verloren. Helaas verloren 0-1, maar een mooie wedstrijd. Het was onverdiende uh, verlies. Goed, nog even voor uh, de uh, uh, uh, ja, bekenden en de vrienden van Café Oomstee. Uh, Café Oomstee heeft het uh, programma voor december uh, vrijgegeven. En dat begint op vrijdag 9 december. Zing mee met Gray in de Oomstee. Nou, dat rijmt ook nog. En op zondag 11 december Zandvoort Quiz in samenwerking met de Babbelwagen. En vrijdag 16 december Kerstjazz met, en dat is een vraagteken, Zie www.oomstee.nl www.oomstee.nl Oké, okay, we zeggen gewoon. I'm a tall man. Eunice is James Brown.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 If you dare to make it so You lost a thing Ik wil het van wat is het, een mooie single. You're the Close Your Eyes. Nou ja, en zo tegen het eind van het jaar stikte natuurlijk weer van de top duizenden tot top tweeduizenden en noem maar op. En uh, wederom uh, heeft uh, Queen staat bovenaan in de top 2000. Bohemian Rhapsody van Queen was terug op de eerste plaats van de top 2000 van Radio 2. Dat werd afgelopen vrijdag om 8 uur bekend nadat Tweede Kamervoorzitter Gerry Verbeek de stembus had gesloten. De Eagles met Hotel California en Deep Purple met Child and Time staan op nummer 2 en 3. Ruim 3 miljoen luisteraars brachten hun stem uit. Vorig jaar stoot het Hotel California van de Eagles Bohemian Rhapsody van Queen van de Troon. Dat nummer prijkte jarenlang bovenaan de lijst met liedjes van de afgelopen decennia. In 2005 stond Boudewijn de Groot met het nummer Avon bovenaan. De top 2000 bestaat sinds 1999. Nou, we gaan niet Queen draaien, maar... Uh, Eagles, wat dacht Op... je daarvan? Helemaal goed. Hotel California. Op 2 geëindigd. Op 2 in de top 2000 van Radio TV Gelderland Baker 5 uh, star in uh, dit programma gedraaid. Ja, ik had de CD toch bij me, dus uh, ik denk, waarom ook niet? Your the rain or shine. Graag opgelet voor het volgende bericht. Ja, het is een uh, serieus bericht, want er uh, wordt een Zandvoorts meisje vermist. En dan heb ik het over Jacqueline de Wette. Ze wordt vermist sinds 20 november jongstleden en ze is laatst gezien in Zandvoort. Jacqueline heeft een verstandelijke beperking. Ze heeft een slank postuur, een piercing in haar wenkbrauw en draagt een ketting met forse vormige hanger. Jacqueline draagt een zwarte leren jas, zwarte spijkerbroek en witblauwe sportschoenen. En ieder die informatie heeft wordt dringend verzocht contact op te nemen met de regiopolitie Kennenballand, bureau Zandvoort. Telefoonnummer 0800 6070. 0800 6070. Kijk naar haar uit, Jacqueline de Wette. En laten we hopen dat het er niet nodig is, maar vanaf morgen kunt u dit bericht nalezen op CFM Text TV Kanaal 40. Jan? Ja, hoezo? Oh ja, voor het gedicht van de week. Oh, dat gaat helemaal goed komen. Zo dadelijk om kwart voor vijf het gedicht van de week bij CFM. Eerst nog even een ander kort een berichtje en een plaatje en dan het gedicht. Ja, en als je al uh, vooruit kijkt naar volgend jaar en al denkt van Sinterklaas hoeft niet, uh, Kerst en Oud en nieuw of niet, maar de nieuwjaarsreceptie, dan heb ik goed bericht voor u. 6 januari is er namelijk een gezamenlijke nieuwjaarsreceptie. Het is namelijk gelukt om met een dertiental verenigingen, clubs en stichtingen en de gemeente op 6 januari een gemeenschappelijke nieuwjaarsreceptie te organiseren. De receptie zal worden gehouden tussen 7 en 9 uur in Theater De Krocht. En alle deelnemers zullen er op hun eigen gedeelte duidelijk herkenbaar zijn door middel van een vlag, een banner of badges of een tafel. Er is nog steeds de mogelijkheid om deelnemer te worden aan deze gezamenlijke nieuwjaarsreceptie die georganiseerd is in een poging om door het woud van individuele recepties een wat eenduidiger een beeld te krijgen. Nu kunnen de notoire receptiegangers op één plek tot nu toe 13 keer de hand rudden, en de beste wensen overbrengen en ontvangen. Instanties die nog mee willen doen kunnen zich daarvoor opgeven via nieuwjaarsreceptie apenstaartje zandvoort.nl nieuwjaarsreceptie apenstaartje zandvoort.nl 6 januari, zet het vast in de nieuwe agenda. Oké, okay, neem nog even een slokje water zo ik het gedicht van de week met Albert John. Tot allemaal op de Sofortse Radio, Sofort op zaterdag, bijen tot aan haar... 5 uur vanmiddag en daarna entertainment for you. Hier is Sila Green nog een keertje met zijn single I Want You. Hey, I love the nightlife, yes I do, it's so much fun. And before you know it, I have come to shine. See how it's been real about, the deal is gone.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 to remote island in e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 het is een verbazingwekkend lot waar men mee stoorde... ...een verbazingwekkend slot van wat eens bij mij hoorde. Geen parasieten, geen gevlei, geen gestroop meer, geen gevrij... ...geen gelik meer, het is voorbij. Het is een geschenk en niet van de maatschappij. Het is een godsgeschenk en dit is wat hij zei. Je moet weer werken, je moet weer zingen, je moet weer lachen, je moet weer spelen... Je moet weer geven en beleven. De weg is vrij, de weg is open. De weg is mateloos voor mij. Zonder bagage kan ik weer lopen, want ik ben nu vogelvrij. Ik ben tegen aan het groot krakeel. Kra kra ik ben tegen aan het maffe oordeel. Ik heb niets meer te verliezen. Ik heb alleen te winnen, te beminnen, te beginnen. Dat was hem weer, het gedicht van de week bij CFM. Dankjewel Albert-Jan daarvoor. Heb je ook een gedicht van de week? Stuur hem dan naar redactie.cfmsomfort.nl Redactie.cfmsomfort.nl Ik dank u wel. Je schuimt de straten af en volgt het dieven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 Gaat je naam in rond bij het blond schuimend bier. Male kom, male kom hier. Lekker sup, male lekker dier van plezier. Male is rond, male is blond. De zoen op je mond, male je lekker.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 Thank uh you. -oh.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 Het ritme van Zandvoort, ook op internet: www.zfmzandvoort.nl. Baby, are je fout, best.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 Setze einen Fuß vor den anderen, bis ich alles das, was geschehen ist, KAPIER Ich ATME nur ein, ich ab nur aus, nehme EIN Tag nach dem anderen, bis ich endlich weiß, dass du wieder kommst zu mir.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 geschehen bin es, da pier. Ich schaffe rein. Ich schaffe aus mir mein nach dem anderen. Bis ich endlich weiß, dass du wieder kommst, so wie. Was ist eine schöne Platte? Ja, he? Ja. Er hat ein ganzes CD davon. Das CD, das, das, das, CD. das weißt du nicht. Weißt du nicht? Oh. Und <lacht> wie war's dann? Dan? Roger Cicero en de cd heet Menna Zaggen. Menna Oké. Nou, dat was wel weer. Maar we willen eerst even weten wat we bij Entertainment voor jullie vanmiddag allemaal gaan krijgen. Rudy. Ja, goeie avond. Ja, goede middag. Goede Het wordt zo donker, het lijkt wel avond. Uh, nou ja, we hebben natuurlijk de vaste items zoals uh, het showbiz nieuws met Pops en Henry. Ook hebben we weer het item legendarische radiofragmenten. Van, uh, van vroeger. en uh, Vroeger. En deze week heb ik een hele leuke gevonden Namelijk de eerste ochtendshow van Giel Belen Bij 3FM Hey, geweldig en, uh, Het was helemaal vernieuwend Straks dus hoor je nog veel meer Maar het leuke was is dat een normale DJ draait plaatjes Maar hij begon het eerste half uur van zijn nieuwe programma Alleen maar te lullen En oh, dat is dus vernieuwend ideeën. geweest En dat hoor je straks En we gaan bellen met uh, de weekwinnaar van Talent of the Voice Oké, okay. helemaal leuk staat dadelijk na vijf uur entertainment voor jou En dat was er weer voor ons Het zit er weer op Het zit er weer op Werkoverleg. Werkoverleg. Jij gaat werken overleggen. Ik ga, ja, werken. En ik ga overleggen. Oké. Okay. <laughs> Oké. Okay. Goed. Volgende week dus zijn we er weer. Ook dan weer tussen 2 en 5. Bedankt voor het luisteren. Hele fijne zaadgeavond. En geniet van de andere programma's van CFN Dag. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle. Da, grumble. Give a whistle.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 That's the final word. You must always face the curtain with a bag. Forget about your seat.